Bent deze single van de mama's en de papa's. Ben je helemaal klaar voor uur drie? Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. Het is uh, zeven over vier. Ja, de, de California Dreaming, uiteraard. Wie kent hem niet? We gaan langzaam richting de uitzending van morgen, heb ik het gevoel. Uh, ja, dat nou, ik ook een beetje. Natuurlijk. Precies, ik ben al warm aan het draaien op dit moment. Ja, hartstikke goed. Aan het, dus... aan het eind van uh, dit uur komen we daar nog even op terug over onze programmering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 Zitten er zitten wel mooie gedichten bij trouwens, uh, Albert-Jan. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik zit er eentje die... Uh, ja, ja, die ligt er iedere keer bij eigenlijk. Ja, ik denk, ik... nou moet die er toch een keer in, of niet? Uh, ik, ja, jij hebt hem wel tegengehouden. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, nou, ik ga hem nog een keertje doorlezen en dan hoor je het straks van me. Uh, nou, dat wordt hem dus niet. Oké, okay, goed. Uh, laat u verrassen, uh, liefhebbers van het gedicht van de dag om kwart voor vijf.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 Dat betreft een van de betere plaatsen van de SOS-pintorieën. En de uh, finest. Dat is dadelijk het gedicht van de dag. Ik heb er eentje uitgekozen. Was was vorassie voor je, Albert-Jan. Ja, klopt. Ja, die had, je, die had je niet zien aankomen, of, uh, of nee, wel? die had ik niet verwacht. Nee, dat, uh, dat dacht ik al. Maar daarom deed ik het ook oh, natuurlijk. Ja, na, na, Van, acht, uh, na acht weken kan ik me dit dicht wel voorstellen. Ja? <laughs> <laughs> ja, nee, maar dat, dat, is, dat is ook het, uh, het geval natuurlijk. Uh, dat had, had ik ook begrepen. Maar als je lekker op het strand ligt en dergelijke, ja, dan, uh, dan uh, denk je verder aan uh, niks anders dan een uh, zeetje. Kalm zeetje. En dan de zeegeluiden erbij. Ik heb speciaal deze geluiden uitgekozen trouwens. Ja. Want als je goed luistert zijn het Spaanse geluiden die je op de achtergrond hoort. kom je daar nou op? Hoor je het of niet? Nee, ik hoor het niet. Maar goed. Okay, nou... We nou binnenkort trouwens wel weer naar Spanje hè? Ja, daarom. Ja, nou, daar... hoor Spaans. nou hoor ik spaan. Ja, he, he, he, he. precies. Nou lekker uh, eventjes uh, op het strand waren we net. Hey. dadelijk krijgen we het uh, dier van de dag. Hulli Sully. Nou, luister maar gewoon naar de hem. is geweest bezig ja, ja. geweest. Uh, ja, die kon ik even regelen voor vandaag. Een van die platen die erop stond, dat was uh, deze, hoor. De Dizzy. Uh, ja, Gerard uh, Piri, die uh, luistert ook lekker in Heemstede. Hoe is het daar? Goedemiddag. Zit, en, hij zit bij zijn zusje. Bij zijn zus. Gezellig. Gezellig. Houd de radio lekker aan, want deze wil je horen. Hè. Love is een battlefield. Ja, ja.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 Go to the beach and gonna have some fun The ocean's blue and the weather is fine talking about, talking about, talking With the surfboard sailing all over the sea A new sensation for you and me I sure can see, we'll have a wonderful time Big enough to tell your ass to. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's all unbearable. sunbar. a hundred year, not down with pulling for a far side, let you pad me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I Yeah, watch hand wait for you to salute and chew their pimp. Not many women can refuse did pimp. And I'm a nice guy, but don't get into shake their up, Get down, get up, do it like But you don't like it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 Came on De Jacksons, heerlijke gauw, oude, lekkere, dansen aan de muziek. Zo of, uh, zaterdagmiddag, het laatste kwartier alweer van uh, dit programma. Je hoorde Blame It on the Sunshine, inderdaad uh, de single van The Jacksons. Het is tijd voor het gedicht van de dag. Ja, na al die maanden, dan krijg je dat, Albert-Jan. Zin in jou. Ik zag Annette staan en je keek me lachend aan.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 een prachtig gedicht, Albert Jan. Je microfoon is er rood van aangelopen, trouwens. Ja. Moet je even meekijken, mee zet een live.nl, dan kan je het zien. Wat gebeurt er nou van, hè? Zo'n uh, gedicht, zin in jou, om je een klein beetje op te vrolijken in uh, deze coronatijd. En uh, Juist, heel goed. gelukkig uh, binnenkort uh, weer uh, iets meer vrijheid uh, wat dat betreft. Dan hebben we het over vanaf 1 juni wel uiteraard uh, met uh, alle zorgvuldigheid daarbij... En de regels van het RIVM, zoals die uh, zijn opgesteld. En uiteraard ook het kabinet eh, van Rutte. Jawel. wel. Nou, deze meneer is uh, gisteren helaas uh, overleden. Langdurig uh, ziektebed. De Guineese heer uh, Morikante. Hij bracht de Afrikaanse muziek naar Europa. En uh, met name met uh, deze single uit 1987. Wie kent hem nog? Nou, ik zeker wel. De single Jekkie Jekkie.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 Goedemiddag. Hallo, Goedemiddag. Goedemiddag. zo. Hallo. Daar ben je dan weer. Gezellig. Ja, ja vorige week had ik het niet gelukt. Nee, nee, nee, nee. Verhuizing, ja, en verbouwing en het gaat zomaar door. Dus, ja. je, je bent ook een druk baasje, ook, hè jij? Ja, ja, ja. Jongen, ja, ja, ja. maar blij dat je er weer bent. Want uh, vanavond weer een uh, enterta entertainment for you. Ja, om 6 uur gaan we weer uh, van start. En dan uh, gaan we bellen met uh, Patrick Valentijn over zijn nieuwe single uh, Chiquita Valentina. En uh, Cory Geerlings gaan we ook eventjes bellen. Oh, we zijn nu eens de Witte Wolk. En Nick Brinkhuis gaan we ook nog even bellen. En uh, die hebben het over: je kunt het nooit meer overdoen. Nee, dat is waar. Ja, dat is zo. <laughs> ja, da daar heeft hij helemaal gelijk in. Nou, dat gaat een hele mooie show worden. En uh, ja, buiten de artiesten die uh, vanmiddag, uh, vanavond gaan bellen, ik moet nog even wennen aan het uh, nieuwe tijdstip. Ja, dat ook.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 En natuurlijk ja, ook wat, wat nieuwe uh, titels natuurlijk, die, uh, die uh, de afgelopen week uh, voorbij zijn gekomen. Dus uh, ja, het wordt weer uh, een, lekker, uh, een lekkere muziek met uh, een lekker zonnetje erbij. Oké, okay, en uh, verzoekjes? Verzoekjes, zfmartisten.nl, uh, even scrollen naar beneden en dan kun je daar een verzoekje indienen. en natuurlijk uh,